Wannick Sampersen met het NOS-journaal. In het noorden van Californië zijn zeker 2000 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. De brand bij de grens met Oregon begon vrijdag en inmiddels is er ruim 20.000 hectare verwoest. Volgens Amerikaanse media is het de grootste bosbrand van het jaar in Californië. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De behandeling van de 12-jarige hersendode Archie in Groot-Brittannië... wordt mogelijk toch niet vandaag stopgezet. Aanleiding is een verzoek van een V1-commissie of de zaak opnieuw bekeken kan worden. Dat gebeurt aan het eind van de ochtend door het Hof van Beroep. Artsen zeiden gisteren dat ze vandaag om twee uur de behandeling zouden staken. De jongen ligt al maanden in coma door ernstige hersenschade. Zijn ouders stapten naar de rechter om te voorkomen dat de behandeling zou stoppen... maar ze kregen geen gelijk. De bewoner van het huis in Den Bosch, waar vorige nacht een explosief ontplofte... krijgt een gebiedsverbod van een maand, meldt de gemeente. Volgens Omroep Brabant woont in het huis de vriendin van Klaas Otto... oprichter van motoclub No Surrender. Ook hij mag een maand niet bij de woning komen. Gastland Engeland heeft het EK voetbal voor vrouwen gewonnen. Op Wembley in Londen versloegen de Engelsen Duitsland in de verlenging met 2-1... Engeland werd gecoacht door Sarina Wiegman. In 2017 werd ze met de Nederlandse vrouwen Europees kampioen. De Amerikaanse Star Trek actrice Michelle Nichols is op 89-jarige leeftijd overleden. Ze speelde in de originele televisieserie de rol van luitenant Uhura... Nichols wilde eigenlijk na één seizoen stoppen met de serie... maar ging door toen Martin Luther King persoonlijk aan haar vroeg of ze wilde blijven. Nichols acteerde later ook in zes Star Trek films. Het weer veel bewolking en plaatselijk regen of motregen. Overdag eerst wisselend bewolkt, in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Werd nu de nacht.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 control, just you and your fingers yeah. gets me kinda crazy, kinda foolish, foolish, I yeah.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 Why? It's a hover land from go nos que está en la plena ah oh, ah oh. hasta que el bajo de pieza rompa en la cabeza ah oh, ah oh. hasta que nos queme la candela hasta que se derrita la suela lo que nos te enseñan en la escuela es el bum chakalaka chakalaka chakalaka quiero que me agarres con me las agarre. patas como como nudo me de borbaga como como como garrapata, pata chakalaka como chakalaka yes. Otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi pum Boom, pum shakalaka Boom, shakalaka yes. otra vez, otra vez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 Ik zie je lopen, je rinkelt 106.9 FM